9 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. President Obama ziet nadrukkelijk een rol weggelegd voor Egypte... om in het conflict tussen Israël en Hamas te bemiddelen. Hij belde met president Morsi en prees zijn pogingen de situatie te stabiliseren. Egypte had zich gisteren opgeworpen om tussen Israël en Hamas te bemiddelen. Obama zal nauw contact houden met Morsi. Hij belde ook met de Turkse premier Erdogan... die eerder zei dat Hamas garanties van de VS wil, in ruil voor een bestand. Obama zou bereid zijn daarover te praten. Verder riep Obama premier Netanyahu van Israël in een gesprek op... tot een snel einde aan het conflict... maar benadrukte het recht van Israël zich te verdedigen. In Frankrijk hebben meer dan 100.000 mensen gedemonstreerd... tegen het homohuwelijk. Onder meer in Parijs, Lyon en Marseille liepen Fransen mee in een mars... die werd georganiseerd door katholieke groeperingen. Aanleiding voor de demonstratie is een aangenomen wetsvoorstel... dat het homohuwelijk en adoptie door homostellen mogelijk maakt... Het hoofd van de Franse Raad van Bisschoppen noemt het homohuwelijk het ultieme bedrog. En ook de conservatieve politieke partij UMP is tegen het wetsvoorstel. Tijdens de demonstratie van vandaag liepen mensen met spandoeken rond... met teksten als een vader en moeder voor ieder kind. De Mexicaanse zakenman Carlos Slim, de rijkste man van de wereld... en mede-eigenaar van KPN, stapt in het Spaanse voetbal. Voor 2 miljoen euro is hij de grootste aandeelhouder van Real Oviedo geworden... De club speelt niet in de hoogste klasse van het Spaanse voetbal en had enorme schulden. Opheffing dreigde zelfs als er vandaag geen 2 miljoen euro was gevonden. Carlos Slim is ook al mede-eigenaar van twee Mexicaanse voetbalclubs. Dan Nederlands voetbal. In de eredivisie heeft PSV met 1-6 gewonnen van ADO Den Haag. Bij rust stonden de Eindhovenaren al met drie doelpunten voor. Vier andere eredivisiewedstrijden zijn nog bezig. Dan het weer. Vanavond vanuit het westen regen. Morgen begint bewolkt, dan juist in het oosten regen. Maar smiddags breekt de zon door. Het wordt 8 tot 10 graden. Tot zover het NOS-journaal. AWB Verkeersinformatie: een melding op de N18 Varseveld-Enschede. Die is tussen Varseveld en Harreveld in beide richtingen dicht. Komt door een ongeluk, het verkeer wordt daar omgeleid. En dit was de verkeersinformatie. Nogmaals, goedenavond. We gaan even langs de velden. Beginnen in Amsterdam in de arena. Ajax, VVV, Bas Tichelri. De man van de goal gaat eruit. Boerrichter na ruim een uur. De enige goal ook, want het is 1-0 en wordt vervangen door Lukoki. VVV voetbalt zo heel af en toe en blijkt, als het dat doet, best aardig te kunnen combineren. Maar het zal toch echt verder van de eigen goal af moeten. Heerenveen, RKC en die houtkamp. Het is 2-0 geworden voor RKC Waalwijk. En weer is de doelpuntenmaker Florian Jozefzoon zijn tweede in deze wedstrijd. Prachtige bal vanaf de linkerkant, maar wat staan ze weer achterin te pitten bij Heerenveen. Met name de ingevallen uh, Zuiverloon ziet niet dat deze Jozefzoon helemaal vrij staat. En die schiet de bal langs keeper Brian van der Bus. En zo leidt Erkens en Waalwijk met 2-0 tegen Heerenveen. Pas in de eerste helft, Groningen AZ, Henk Kok. Leuke open wedstrijd en het is alles te bevatten dat er nog 0-0 staat. AZ vier mogelijkheden. Spar van FC Groningen, bijna een eigen doel. Berens kon niet profiteren van een fout van de doelman van FC Groningen. Luciano en die kreeg de bal van Berens nauwkeurig, precies op het hoofd gelegd. Maar hij zag Luciano een fabelachtige redding verrichten. En zo staat het tot 0, 0, 0 tegen 0, tot grote ergernis van Gertjan Verbeek. 0-0 in Zwolle bij Peknak, niet meer. Maar als het snel gaat, zou dat kunnen veranderen. Want een vrije trap voor Zwolle. Twee meter, twee meter buiten het strafschopgebied. We zitten in de 63ste minuut. Als die Carlos Slim nou hier eens 2 miljoen zou neerleggen. Nou, dan krijg je nog wat. Goed. Wachten we op die trap van Aschante, Of komt hij niet? Komt hij wel. De muur staat op de juiste afstand. Daar is het fluitje van Kuipers. En dus kan er getrapt worden. Is dit voor de 1-0? Oh! De kruising. Maar daar is ook de Rouwela. Prachtige bal. Maar niet raak. 0-0. En dan het uh, basketbal-leidende Bos Kersten. Ik hoor zeggen als Carlos Slim 2 miljoen neerlegt... dan koopt hij de hele divisie basketbal op. Dat durf ik wel te voorspellen. Vijf uh, minuten gespeeld uh, in het tweede kwart. En de Bos leidt 2024. Het is niet alleen verdedigend, het is ook kei en keihard. Tegen elkaar de spelers op het veld. Het is wel ver, maar keihard. En ik ben benieuwd of de scheidsrechters het onder controle kunnen houden. To our room, he'd be the voice popping. He said that we would thank him later. Our oh, day he was solid as a rock. But by eight o'clock, we'd be grumbling. One night, my brother drove me, climbed down the family tree that grew outside of Level 42 met running in de familie. Herenveen deed het vorige seizoen goed, liep toen leeg en van Basten kwam en dat heeft ook niet geholpen in die halfronde. Nee, maar of het nou aan van Basten ligt, Ik vind wel dat het team heel mat speelt. 2-0 achter tegen RKC. Balbezit voor datzelfde Herenveen, waar je het al over had. Maar ja, nu kopballetje het levert verder niets op. Maar een check in de handen van Zoet. Maar wat hadden we weer mogelijkheid voor RKC Waalwijk toen de spits er vandoor ging. En die spits is Teddy Chevalier, de Fransman. Maar hij uh, gleed uit op het moment dat hij de bal binnen wilde schieten. Jozef twee doelpunten gemaakt. Die tweede, daar zag Van Anholt uh, er niet goed uit. Die is uh, links weg geworden bij binnenkomst van uh, uh, Zuiverloon. Die rechtsback is gaan spelen. En het kind van de rekening was Ramon Zomer. Maar met name voorin loopt het niet bij. Herenveen. En ook ja, achterin niet. Maar als je 2-0 achter staat, dan moet je toch doelpunten gaan maken. Nu is het uh, balbezit voor uh, Stans. Die de bal naar voren probeert te spelen. Maar via een tegenstander gaat de bal over de zijlijn. En mag RKC. Dat heel veel aan tijdrekken doet. Maar ja, geeft ze eens ongelijk. Het kleine RKC. Als je kijkt naar het uh, budget tegen het uh, toch aardig wat grotere Herenveen. En dan nog uit en 2-0 voorstaan. Dan zit je in een zetel. Maar Herenveen heeft een beetje uh, vaart gegeven. En probeert de aansluitingstreffer te bewerkstelligen. Volgens Dug lukt dat niet. 2-0 voor RKC. Kan je zeggen dat het bij VVV tot nu toe afgezien van die ene goal gelukt is, Bas Tegelen? Nou ja, in zekere zin is dat zo. Want ze houden de boel redelijk weg. Ajax krijgt uh, nou ja, een goal omdat het een vrij schop in de kruis schiet vanaf 20 meter. Maar heeft weinig echte kansen gekregen. Weinig uitgespeelde kansen. Dus ze doen het echt niet slecht. Ik vind dat het heel behoorlijk staat zoals dat heet. Die term hebben we vanavond geloof ik al een keer eerder gehoord. Nu balverlies trouwens van Siem de Jong. Die denkt een aanval op te gaan bouwen. Dat kan Wildschut. Die net in het elftal staat en met de bal vandoor. Maar die verspeelt hem dan in de drukte aan Paulsen. Wildschut is in het elftal gekomen voor Van Haren. Is de diepe spits geworden. Kullen was dat en is nu de meest aanvallende middenvelder geworden. En Dat betekent bij VVV vandaag als je de meest aanvallende middenvelder bent. dat je af en toe naar de middenlijn mag kijken. Maar uh, dat heeft nog niet zoveel opgeleverd. We gaan naar Racht, want er is gescoord in Zwolle. Ja, het is echt. Het is de thuisploeg die op voorsprong komt. En er gaat een gruwelijke fout aan vooraf. Van de centrumverdediger die vandaag mag meedoen. Kenny van der Weg. Want hij laat de bal uit zijn voeten glippen. Als de voorzet komt vanaf de linkerkant. En dan duikt Reniers op bij het 5 meter gebied. Recht voor het doel van Nac Breda. Het is een koud kunstje voor de invaller. Die kwam voor Joost Broers dan om te passeren. De doelman van Nac Jelle ter Rauwelare. En wat is het treurig voor die van de Weg. De vervanger van Luiks. Dat die de bal niet goed behandelt. Want het had wel gekund. Maar zo staat Zwolle 20 minuten voor tijd toch op een 1-0 voorsprong door de goal van invaller Ronnie Reniers. Nou, het is verdiend inmiddels in deze wedstrijd. Pas, hoe is het bij jou? 0-0, dat was het. Uh, 1-0, het zit zo in je, in je hoofd, <laughs> moet je nagaan. Het is echt 1-0. Uh, Dirk Boerrichter scoorde als enige nog 20 minuten te gaan. Ajax valt aan. Hij doet dat via Fischer, de bal strafgebied. in. daar is Blind en die schiet hem naast. Maar dat doet Blind altijd, want die scoorde nog nooit. In een officiële wedstrijd voor Ajax wel een keer in de voorbereiding tegen Celtic, oefenpotje. En dat leverde toen meteen sms'jes op van Jan van geloof ik. Die was hij toen net weg, die zei hij heeft Blind gescoord. Dat moet een vergissing zijn. Maar toen deed hij het een keer wel. Nu was hij er even dichtbij, had de bal misschien beter kunnen laten lopen voor Siem de Jong. Dan had hij kunnen uithalen voor 2-0. Dat doet hij nu alsnog, Siem de Jong. Tenminste hij haalt wel uit, maar niet voor 2-0, want de bal vanaf een meter of 20. In de handen van de keeper Maanpa. Zo is het wedstrijdbeeld nauwelijks nog aan het veranderen. Ajax houdt de bal. Ajax valt aan. VVV wacht af. En de stand voor de duidelijkheid dus 1-0 voor Ajax met nog een minuut of 20. Groningen AZ, Henk Kok. Het is nog 0 tegen 0. Maar wie hier in het stadion zit, die zal, die zal voor zichzelf denken. Deze wedstrijd kan onmogelijk in 0 tegen 0 eindigen. Laat ik gaan kijken naar de aanval van Groningen. Die gaat over de rechterkant van het veld via Kappelhof. De bal wordt zometeen ingegooid door de Groningen. Een meter of 10, 15 van de cornervlag. AZ voetbalt goed. Is op snelheid goed in de combinatie. Flinke, mooie individuele kwaliteiten zie ik bij Berens en Maher. Maar ze hebben zes doelpalingen gedaan. Goede kansen hebben ze ook gehad. De AZ. En nu 7-uit, misschien in een 16-meter gebied. Nee, die de bal wordt uiteindelijk weggewerkt. Zes goede mogelijkheden heeft de aanzet gehad. Ik heb een goede kopbal gezien van Monson. Luciano beging een fout. Berens kon er niet van profiteren. maar Maherre dacht de bal van heel dichtbij langs Luciano te tikken. Maar Luciano kon nog net de voeten uitsteken. En Hendriksen, die kopte de bal voor langs uit een hoekskop. En dan komt je ene grote kans voor FC Groningen. Zevijk een paar meter over de middellijn. Een beetje aan de linkerkant. Die ziet dat Kirm helemaal vrij loopt aan de rechterkant. God, de linker verdediging. en Geen velden of even te bekennen. Kirm heeft alle alle, alle, alle, tijd om de hoek uit te zoeken. En dan de redding van Esteban, Voortreffelijke redding. En zo vertolken de doelmannen hier in deze wedstrijd ook een hoofdrol. En laten de spelers, met name de spelers van AZ... grote kansen onbenut. AZ aan de bal. Die bal worden even teruggespeeld naar Gorten. Dan in de breedte naar de Rijnem. En zo gaat AZ weer bouwen aan een aanval. Het is een mooie open wedstrijd met AZ. 1-2 klasse beter. Leidende Bosse basketbal. Leeuw Kersten. Applaus uit de 5 al is voor Werthe de Jong. Die acht punten op rij maakt voor Leiden. Misschien dat de Nederlandse basketbalbond dat toch wel even noteren. Dat deze jongen eigenhandig Leiden langs Den Bos brengt. Den Bos stond de hele eerste helft op voorsprong. Soms twee, soms vijf, soms zeven punten. Maar nu is het gewoon gelijk in de rust. 33-33 met acht punten op rij van Werthe de Jong. Twee drie punten en een hele sterke drive naar de ring. Het is mooi om te zien. Rust, Leiden, Den Bos. Ajax en dan de hele tijd niks. En dan VVV, dat verdedigt pas ja, 1-0 met nog 17 officiële minuten te gaan. Blind trapt een bal ervoor, Doet dat in de richting van Hoessen, die zo even in het elftal gekomen is als vervanger van Eriksen. Hoessen, die we ons uh, toch vooral herinneren van die paar minuten die hij mocht meedoen in de Champions League tegen Real Madrid. Toen hij nog de 2-2 op zijn schoenen had ook. Maar die dus niet maakte. In de fase dat Ajax die in die wedstrijd eigenlijk wel verdiende. Maar dat is inmiddels al weer in post terug. zit voor Ajax via Scheune Terug naar Veldman. En Veldman die dan halfweg zijn eigen helft de bal weer teruggeeft aan Scheunen en meteen wijst. Ja, dan had je hem met z'n goed zelf even kunnen geven als je het allemaal zo goed weet. Dan komt er komt een korte combinatie tussen Paulsen en Scheunen, de twee denen. Die derde Eriks is dus naar de kant en dan gaat de bal weer terug omdat VVV even boe zegt in de richting van Veldman. Veldman steekt hem nu twee linies verder in de richting van De Jong. Dat is een aardige bal. De Jong verlengt naar Blind. Blind geeft een voorzet. ze de lucht in, Dat gaat er onderdoor. Dan wordt de bal moeite teruggekopt door Fleuren in de handen van zijn keeper, Nicky Maanpa... En is er weer een minuut verstreken. Ik ben benieuwd of VVV het kan opbrengen. En of ze dat durven en of het lukt om echt nog eens een offensiefje te ontketenen. Dan zou het nog spannend kunnen worden ook. Een kwartiertje nog, 1-0. Over offensiefjes gesproken, waar blijft dat van de Heerenveen, de Andy? Ik, ik weet het niet, Ronald, want uh, geen kans, geen mogelijkheid voor Heerenveen. Ze hebben wel veel balbezit. Maar de mogelijkheden en kansen zijn aan de andere kant van een uh, uitstekend counterend in RKC Waalwijk. Ook nu weer de man die in één wedstrijd zijn doelpunten totaal verdubbeld heeft. Jozefzoon heeft de bal gepaast. Even terug naar uh, Banjar. Banjar weer Nee, Jozefsoen. Kan uh, heel rustig uh, de bal uh, naar voren uh, brengen aan de voet. En geeft hem dan weer terug op Banjar. Want tijdwinst, dat is uh, waar men het op doet. Ge uitstekende beweging. Weer van Jozefzoon. Hij schiet hard, maar hij schiet hard lang. Het doel van uh, keeper van de bussen en daarmee zeg ik eigenlijk genoeg. Het is RKC dat 2-0 voor staat en ook nog kansen en mogelijkheden weet te creëren. En dat kan ik helaas voor Marco van Basten van zijn Heerenveen niet zeggen. 2-0 RKC. En dan NAC, dat is ook een beetje triest, Rachter. Ja, 12,5 miljoen schuld en dan ook nog een kwartier voor tijd 1-0 achter. Die Carlos Slim die zou weinig uithalen in Breda, want dan heb je nog altijd 10 miljoen tekort... Maar Nak in deze wedstrijd uh, ja, helemaal teruggevallen na de rust. Helemaal geen dreiging meer. En Zwolle maakt daar handig gebruik van. Middels dus reniers een grove fout. Maar het is verdiend. Want er was te veel druk aan het ontstaan op de goal van Ten Terwijl Nak nu combineert met Luiks. Ingevallen niet helemaal fit voor dit duel. Hij speelt in de voorhoede. Nu aan de rechterkant. Kees Luiks voorzet komt. En dat zou wel eens tegelijk maken kunnen zijn. Maar die bal die hobbelt naast. En uh, dat is een behoorlijke mogelijkheid voor Nac Breda. Is dat Goudelje die daarop duikt? Die kan het niet goed zien, want het is behoorlijk ver hier vandaan. De monitor en uh, nogmaals uh, die actie. Het is een behoorlijke kans voor Nak Breda die uiteindelijk uh, naast gaat. Wel een hoekschop oplevert die nu getrapt wordt. En waar is de doelman? Die zit er maar met een handje bij, Diederik Boer. En tikt die bal niet over de achterlijn, niet opnieuw. En dus is het slechts een ingooi voor Nak Breda te nemen in de buurt van de Hoekvlag. Nak gaat gooien met zeuntjes ook in de ploeg gekomen. En ik denk dat hij het was die zojuist die mogelijkheid kreeg. Maar niet raakte. Dus 1-0 voor Pek. Verandert er al wat in het beeld in Groningen, Henk? Nee, AZ veel aan de bal. Zo ook nu weer. reine, de verdediger. De centrale verdediger van AZ. Die speelt die bal naar zijn andere centrale verdediger. Naar zijn collega. Na geven. Dan gaat die bal diep. Die gaat even naar Koemonsol. Maar Koemons ziet geen mogelijkheden om de bal diep te spelen. En is de bal weer naar achteren gegaan. En wordt hij even rondgespeeld door AZ. Heel veel balverzit voor, voor AZ. Voetbal veel gemakkelijker dan Groningen. Maar Groningen heeft toch die ene grote kans gehad. Dat was eigenlijk de beste kans van de wedstrijd. Als AZ ook heel veel mogelijkheden heeft gehad, maar ze hebben niet geprofiteerd. Van Dijk speelt nu de bal terug op Luciano. Eerder werd de bal ook een keer teruggespeeld op Luciano. Toen werd hij onder druk gezet door Altidoor. En toen speelde Luciano nog wel op tijd die bal weg. Maar precies in de voeten van Berens. Maar Berens kon in deze situatie, in die situatie, Luciano toch niet passeren. Vrije schop voor Groningen. Diep gespeeld. Die gaat naar Schert. Zeefuik kan er niet bij. Misschien Kappelhof nog. Schert nog in tweede instantie. Maar Koemelson verdedigt ook mee terug. En dan kan AZ toch opruimen. voor opruiming zorgen in de verdediging. Die bal die wordt een beetje weggeknald. Een beetje lukraak weggeknald door Viergever. Is over de zijlijn gegaan en Groningen gaat heel snel ingooien. Dat lukt graag wegschieten, dat zie je toch niet zoveel bij AZ. Van AZ voetbal wel gemakkelijk. Maar ja, het ontbreekt aan doelpunten. Van hadden absoluut hier een voorsprong van uh, twee, drie doelpunten. Een verschil hadden ze toch uh, moeten nemen. En nu komt die verdediging van AZ weer even in het probleem. En is de bal over de zijlijn geschopt door Marcellus. Groningen gaat ingooien 10, 20 meter vanaf de cornervlag. Maar de stand hier in Groningen is nog 0-0. Houdt Ajax die voorsprong wel vast Bas? Dan mag je toch aannemen, kwartiertje nog te spelen. 1-0 is de voorsprong voor Ajax. VVV heeft wel nouveau voor nu als echte zeg maar, extra spits ingebracht als vervanger van Kullen. Dat was dus de meest vooruitgeschoven middenveld. Dan heb je met. De twee heren daar voorin. In ieder geval wel mensen die ook snelheid hebben. De andere is Wildschut. En die kregen een paar minuten geleden echt een beste kans. hoor En een counter van VVV. Dat zijn dus de kansen waar ze bij de Venlonaren eigenlijk de hele avond al op hopen. Weggestuurd na een aanval van Ajax. Snel langs twee man. In het sprintduel met Paulsen. Veel sneller. En dan vervolgens bijna oog in oog met Sillissen. En dan mikken op de verre hoek. En dan tot de conclusie komen dat Sillissen zijn arm net genoeg uitsteekt om die bal te kunnen vangen. De inzet van Wildschut was niet geweldig. Dat moet ik erbij zeggen. Maar het had maar zo... 1-1 kunnen zijn. Krijgt VV nog zo'n kans is de vraag. Nou voor aangespeeld met een bal door de lucht van Turk. Maar die bal schiet eigenlijk uit het duel van de spits. De nieuwe man dus in het elftal bij VVV. En door in de handen van Sillissen. Maar het moment van zo even van wildschut heeft Ajax normaal gesproken wel wakker geschud. Dijks in het elftal gekomen voor Blind. Dat is 1 op 1 een nieuwe linksback. Maar misschien dat ze in ieder geval met de lengte van Dijks ook willen proberen te voorkomen. Dat VVV als het zou gaan drukken met bijvoorbeeld hoekschop en vrije schop in de lucht te veel vrij spel zou krijgen. Pauls aan de bal. Ter hoogte van de middenlijn. Nu Siem de Jong aangespeeld. Die leeft hem zomaar in. Bij een tegenstander daar komt Wildschut weer. Die heeft dus nu de assistentie van de Wofor. Die wordt aangespeeld op een meter of dertig van het doel. Dan wil hij de bal terugspelen naar Wildschut die de diepte was in gelopen. Maar dat lukt niet. We gaan weer naar Zwolle. Wat gebeurt er daar? Dat is de beslissing. Elf minuten voor tijd. En afkietst de man die al een handvol kansen en mogelijkheden kreeg. Mag de bal nu van dichtbij binnenschuiven. De Rauwelaar is boest in de goal bij Nak, Dat hij niet zo vrij kan staan. Actie die eraan vooraf gaat is van een invaller die de bal breed greep. Mustafa mak en dat is goed gezien. Hij in de as van het veld. afdiets wat links op de rand van het strafschopgebied. En die huurling uit Duitsland van Werder Bremen maakt net als vorige week een doelpunt. Pek Zwolle tegen NAK is 2-0. En NAK dat gaat een nederlaag leiden. Zwolle won nog niet in eigen huis. En dat gaat vermoedelijk vanavond met 11 minuten nog op de klok. Wel gebeuren de goal van Danny Afdits 2-0 tegen NAK. de VNRKC en die houtkamp. Het heeft even geduurd, maar eindelijk uh, moet ik zeggen, want het was echt niet meer om aan te zien wat iets hier aan het doen was. Vanavond is hij gewisseld door Marco van Basten. Hij heeft Marco Papa gebracht en ook een wissel aan de kant van RKC Waalwijk. Rodney Sneider erin voor Bukari. RKC nog altijd op 2-0. Nog geen kansen gezien in de tweede helft voor Heerenveen. Nu dan misschien als de bal richting het uh, Gouwenleeuw gaat. Die in de spits uh, ook uh, is komen helpen, maar hij kan de bal niet koppen. Maar Van La Parra heeft de bal gespeeld naar Van Anhold. Van Anhold terug naar Van La Parra. Die moet de bal voor het doel zien te krijgen. Dat lukt nog niet, omdat hij hem breed geeft. En dan kan Maracek de bal misschien iets leuks mee doen. Ja, vooralsnog niet. Want de bal gaat helemaal terug naar Zuiverloon. Zuiverloon naar de rechterkant. En dan is het ja, het breien, breien en nog eens breien. Maar als je zo ver van het doel van RKC vandaan blijft. en zelfs de bal bijna terug op je eigen keeper. Nou, dat doet Zuiverloon niet. Draait goed weg bij zijn tegenstander. Speelt de bal dan in de voeten van Finn Bogerson. Die probeert hem mee te geven, maar ook dat lukt niet. Nee, er lukt helemaal niets vanavond bij Herenveen. 79 minuten gespeeld. Herenveen 0, RKC Baalwijk. Twee. Nou, en dan nog een keer naar Groningen, Henkok. Ja, een hele leuke, amusante wedstrijd om naar te kijken. We hebben ongeveer gespeeld, zeven uh, kijken, 36, 37 minuten. De stand is nog 0 tegen 0. Maar ik wil je op de hoogte van zes uh, doelpogingen, een goede doelpogingen van AZ... en twee van FC Groningen. Goede kansen ook voor Groningen. Zefuik zojuist op zijn Bombarda's. Nou, wie Bombarda niet meer kende zal ik het even uitleggen. Van Bombarda was een speler van FC Groningen... die veel doelpunten maakte op een karakteristieke wijze. En dat Zefuik ook. Zefuik zette zijn achterwerker in tegen 4G. Voelt dan zijn directe tegenstander in de rug. Draait op om zijn linkteast. Dat deed Zefuik ook. Dat deed Bombarda vroeger ook altijd. Maar zeefuik schoot niet raak. Maar hij schoot de bal net over kruising van paal en lat. Dat was een mogelijkheid. Aardige mogelijkheid voor FC Groningen. AZ weer op de helft van FC Groningen. AZ is de meest aanvallende ploeg. Ook de meest gevaarlijke ploeg. Maar Groningen krijgt in deze open wedstrijd toch de kansen. Het is Berghuis die de bal even terug speelt naar de linkerkant. Berghuis de vervanger van Elm. Elm nog steeds geblesseerd aan zijn voeten. En dan probeert het Koetmondson. Die probeert het de Kappelhof even lastig te maken. Maar die bal is over de zijlijn gegaan. En Groningen gaat ingooien. Halverwege de eigen verdediging zelf. Bal is ingegooid naar Kwakman, Even terug naar Kappelhof. Kappelhof kiest voor een lange bal. Richting Zeefuik. Maar Zeefuik kan daar niet bij. Dan in tweede instantie gaat hij nu weer in de breedte naar Burnett. Burnett, de linker verdediger, is het middenveld. Door de middenlijn overgestoken. Hij heeft hem afgespeeld naar Kierm. Kierm gaat naar binnen. Speelt de bal dan richting Kieftenbelt. Kieftenbelt kan er niet bij. Misschien in tweede instantie nog eens een keer Kierm. Maar dan krijgt de AZ weer een nodige ruimte. En Veger heeft gebeurt gewoon, gewoon doors. Er werd misschien wel een overtreding begaan. AZ protesteert bij Weger heeft dat er een overtreding zou zijn begaan door de Kim. Maar Weger heeft pakt dat signaal niet over. En zo gaat het spel gewoon door. Ligt het wel even stil in verband met een blessurebehandeling en een ingooi. En bovendien vindt er een invalbeurt plaats. Koetmondson die gaat eruit. Koetmondson heeft zich verstapt. En Valkenburg die komt nu binnen de lijn. Valkenburg die de vorige week onder andere nog een doelpunt maakte tegen Den Haag. 40 minuten gevoetbald. 0-0. You want Yeah, and I never retired, told myself one. Was Tichler. 2-0, Ajax, VVV in de 84e minuut. En de man die zijn competitiedebuut maakt, Danny Hoesen, scoort. En die doet dat gewoon zoals het hoort als je sprint bent. Steekballetje komt, staat een beetje scheef voor het doel. Gewoon baf, laag in de verre hoek zit hij eigenlijk altijd. 2-0, wedstrijd beslist. You said you won't see me. I it's supposed to be. Oh, die zit de circus met No More. Debuteerde bij Ajax en dan uh, meteen scoorde het, uh, alleen de hele grote, hè Bas Tichler. Dat gebeurt bijna nooit, nee. <laughs> nee, nou ja, dat is uh, wel iets waar ze hier een beetje patent op hebben. Het is 2-0 geworden door die goal van Tenny Hoese van inmiddels uh, twee minuten geleden. Gewoon een goed goed doelpunt. Nu krijgt VVV een vrije schop. Een bal vanaf een meter of 30. Sillissen heeft hem te pakken, maar laat hem nog even los. Stuitert en krijgt hem dan toch klem. Het, uh, de doelpoging kwam van Yuki Otsu, de Japaner die in het elftal gekomen is, nog even... Voor Linsen, dat heeft dan allemaal niet zo heel veel meer om het lijf. Want de wedstrijd is natuurlijk in feite gespeeld. Bij die 2-0 gebeurde meteen daarna. Die wissel stond dus eigenlijk al klaar. Terwijl Otzu nu weer de bal heeft. En wat Beters gaat maken, was zich vastlopen op Palsen. En zo doen de invallers voor Ajax het in ieder geval wel. Want hoe ze maakt een goal? Ik vind dat een andere invaller, Koki, goed invalt. Omdat hij heel bedrijvig is en heel aanwezig. En eigenlijk continu aanspeelbaar. Nu aan de bal iets te veel hooi op zijn vork neemt. En dat ze bij Ajax nu ineens allemaal trucjes willen gaan doen. Frank de Boer is woest aan de zijkant. Wildschut is er met de bal vandoor gegaan aan de linkerkant van het veld. Maar die heeft ook weer te veel ruimte nodig. Die twijfelt: moet ik een voorzet geven? Moet ik schieten? Moet ik doorlopen? En hij doet het uiteindelijk niks. En dan is de bal gewoon van zijn voeten gespeeld. En kan er een. ...doeltrap volgen voor Ajax, omdat hij de bal zelf nog het laatst geraakt heeft ook. Maar de boer was woest en terecht, want je speelt geen beste wedstrijd. En dan twee, drie man achter elkaar die denken met hakballetjes op het middenveld... maar. ...rustig een bal rond te kunnen spelen. Dat hoort niet. Paulsen nu in een veldduel. Wordt neergelegd. Daar heeft Guzebuiuk pech omdat hij het voordeel had moeten fluiten... ...maar een vrij schop geeft aan Ajax die dan wel snel wordt genomen. Zo is het resultaat eigenlijk hetzelfde. En kan Hoessen het strafschopgebied binnenlopen van VVV... ...helemaal aan de linkerkant van het veld. Geeft een voorzet als hij ziet dat hij uit die hoek zelf onmogelijk kan schieten. Maar die voorzet wordt al door Turk weggewerkt. Ja, de angel is eruit. Dat mag duidelijk zijn naar die goal van Hoessen in minuut 84. Daarmee werd het bij Ajax-VVV 2-0... We zitten inmiddels op 88 minuten. RKC staat ook met 2-0 voor, maar dan uit bij Herenveen En die houdt kan. Dat is knap. Dat is uh, alweer zeven jaar geleden dat dat lukte. Toen uh, een kleine overwinning. Uh, ook toen stond Brian van der Bus op het doel bij Herenveen. Hij brengt geen geluk in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk. Uh, RKC dat overigens verdient uh, voorstel. Hoor. Nu gaat uh, Teddy Chevalier de bal aannemen en uh, gaat proberen op het doel af te gaan. Nou, hij heeft nog een mannetje voor zich. Geeft de bal dan Breed en Jozefzoon. Buitenom komt maar geeft hem terug. Uh, Jozefzoon op uh, Teddy Chevalier. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Nee, het is uh, sarcasme troef op de tribune. Als de bal een klein beetje in de buurt van het doel van RKC komt... dan wordt er al oeh geroepen alsof er een enorme kans gemist wordt. Maar kans heb ik gewoon niet gezien van Herenveen Ook uh, in de laatste tien minuten uh, van deze wedstrijd tot nu toe... Uh, niet, omdat ja, Herenveen probeert het wel, maar komt niet in de buurt van keeper Zoet En dat is uitstekend werk, met name ook centraal achterin. Van een man die terugkomt op, de, op zijn oude nest, zeg maar. En Rico Drost. Hij maakte ooit zijn debuut bij Herenveen en speelt nu bij Erkensheer Waalwijk. Speelt uitstekend met zijn centraal achterin. Even kijken wat Chevalier doet. Chevalier bal breed geven. Kan hij hier drie maken, Jozef Zoon? Kan hij buiten omgaan bij Van Anholt? Nee, dat lukt niet. Goed verdedigd door de kleine, nu linksback spelende Van Anholt. Het blijft 2-0. Met nog drie minuten te gaan voor RKC Waalwijk. Nou, nu dan nog een uh, mogelijkheid. Nee, die uh, gaat ook niet door. 2-0 RKC. Zwolle wint voor het eerst dit seizoen thuis. Ragnar nog niet meer. Het wordt een uh, latertje vanavond. Het is te hopen met die 2-0 voorsprong. Dat Joey van der Berg. Mee kan dansen straks in de skyboxen. Want Kees Luiks ging per ongeluk op zijn tenen staan. Zojuist. En er zal wat extra tijd gaan bijkomen. We zitten bijna in de laatste minuut. Nog een paar tellen. Sain speelt terug richting Daryl Lachman. Lachman speelt richting de middenlijn. Af, die is de bedoeling. Daar zit Nak tussen. Met Van de Weg. Dan een goede tackle van Sain Mak. En dan toch het balverlies. Maar ja, op de helft van Nak kan dat voor Zwolle een keertje gebeuren. Terouwelaar in balbezit. En in die tweede helft, met name in die tweede, heeft dat zich toch zeer, zeer zwak vanavond hier gepresenteerd. De 1-0 was ook meteen eigenlijk de beslissing in de wedstrijd. Zo voelde het voor iedereen. Bottegien met de bal in de voet. Alles gaat nu naar Kees Luijks die als een soort spits moet fungeren. Dat hij het eens heel verkeerd doet. Maar ja, echt een doelpunt te maken zal hij natuurlijk nooit worden. Luijks die nu de bal ook ontvangt. Een meter of vijf over de middenlijn aan de linkerkant van het veld met Jansen. Dan is daar Lasnik. Die is ingevallen. De Oostenrijker, we wisten niet eens dat hij nog in leven was bij wijze van spreken. Maar hij bestaat en speelt. Maar daar is buitenspel aan de linkerkant van het veld voor Gudelje En de vlag gaat omhoog. Er wordt geblazen inmiddels in de laatste minuut van dit duel. En dik en dik trecht. deze ploeg Zwolle dat dat gaat winnen vanavond. Want een collectief goed optreden. Heerlijke acties gezien van Ashante nog een keer op de achterlijn. Soleerde daar voorbij. hooi gaf een voorzet naar afdiet. Toen was het nog 0-0. Moktar gezien met goede schoten vanuit de tweede lijn. Lekkere passeeracties. En het is een goed duel geweest. Waar veel druk op stond voor Zwolle, want er moest een keer gewonnen worden. Voor het eerst dit seizoen gaat dat lukken. We zitten in de extra tijd. Er komen drie minuten bij. Kan er ook nog een doelpunt bij voor FC Zwolle? Want zijn mak aan de rechterkant, maar hij leidt balverlies. Het is 2-0, dat zal het vermoedelijk ook blijven. Pek gaat voor het eerst dit seizoen thuis de drie punten pakken. Groningen AZ is het 0-0, daar zijn wij blij mee. Want dan is het spannend in die late wedstrijd die straks als enige overblijft. Ajax-VVV is al lang niet spannend meer. Bas Tichler. Nee, nou ja, strikt genomen pas een minuut of zeven dat het niet meer spannend is, omdat het toen 2-0 werd door Hoessen. Lang was het 1-0, hoewel VVV nauwelijks gevaarlijk is geweest, hangt het dan toch altijd in de lucht dat het misschien nog kan. Voor de ploeg uit Limburg, maar dat bleek dus vanavond te veel gevraagd. Ajax-Wint laat daar geen misverstand over bestaan, voorkomen terecht, omdat dat wel de ploeg is geweest die uiteraard wilde voetballen. VVV heeft dat geprobeerd 90 minuten lang te verhinderen, dat is dus 47 minuten gelukt. Toen werd het 1-0 door een vrije schop van Boerrichter die die... De bal vanaf een meter of twintig, behoorlijk knap in de kruising schoot En in de slotfase dus een invaller en een competitiedebutant. Want hij speelde dus in de Champions League al wel even mee. Tenny Hoese, die zorgde voor 2-0. Dat is normaal gesproken de beslissing in de wedstrijd. Tenzij de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Maar de ervaring is dat wonderen steeds vaker de wereld wel uit zijn. En dus schrijft hij maar vast op. 2-0, Ajax, VVV. Er is nog een minuutje over van de extra tijd. En die houdt kamp hier de VNRKC. Ja, ik zei al, Sarcasme Troef hier in uh, Heerenveen. Dat was ook wel grappig. Er moet altijd een man van de wedstrijd worden gekozen. Even nog een aanval, want het is 2 tegen 1 in het voordeel van RKC. Teddy Chevalier gaat uh, richting het doel. Teddy Chevalier nog altijd langs de tegenstander. Wel voor en dan moet je erin. Hij gaat er niet in. En nog een keer. Oh, wat een kans, zeg. Dat je die mist. Dat is gewoon uh, knap. Maar goed, het uh, mag. Het is de invaller. Mart Lieder met zijn eerste balcontact voor RKC Waalwijk RKC 2-0 voor. Maar nog even die man van de wedstrijd. Die moest gekozen worden. Ja, en bij Heerenveen zijn het echt allemaal onvoldoendes. Uh, wat hebben ze gedaan? Geven ze de keeper maar de bosbloemen. Ja, als je 2-0 verliest en de keeper is de man van de wedstrijd, dan zegt dat ook genoeg. Het publiek moest er uh, kostelijk om lachen. en eigenlijk uh, iedereen hier wat dat is een en al sarcasme bij degenen die nog overgebleven zijn in het stadion. Want de meeste mensen zijn al weg uit het Abeletstra stadion. Nog één keer balbezit voor RKC Waalwijk. Dat volkomen verdiend gaat winnen van een zeer, zeer teleurstellend Heerenveen. En dan Peck tegen NAC. Ragnar laatste seconde in de drie minuten extra tijd. Het is 2-0. Afdiets krijgt nog een keer een bal. Is verschrikkelijk lang. Maar ze laten zich achterin bij Nak niet foppen. Dat geldt in dit geval voor Kenny van de Weg die de 2-0 inleidde. En toen gaf Nak zich definitief over. Maar eigenlijk voelde het daarvoor al als over. zit bij de middenlijn voor Peck Zwolle. We weten dat Erben Mennemars tegenwoordig ijsjes maakt. Maar zijn bitterballen zullen zo meteen goed smaken, denk ik. Want die komen er. En het zullen er heel veel zijn hier achter mij. Waar de handen de lucht in gaan. Jazeker. Er wordt een extra glaasje gedronken vanavond. Want Zwolle wint voor het eerste seizoen op Eigerveld. Tik en dicht verdiend met mooi goed positie voor spel 2-0 tegen Nakmeda. Bijna alles afgelopen behalve Heerenveen en RKC en die. Nou, dan gaan we toch wel hier gewoon nog even verder. Maar dat zal Heerenveen helemaal niet prettig vinden. Want weer is het 3 tegen 2 nu voor Heerenveen. Met de uh, bal bezit voor een van de betere spelers. Dat is uh, Naja de middenvelder speelt de bal naar de linkerkant. Dus even kijken wat er nog uh, gedaan kan worden. Nee, de bal komt niet uh, voor het doel. Maar wel een vrije trap, omdat er een overtreding wordt gemaakt op een RKC-speler. En dus een vrije trap, een meter of 4-5 buiten het strafschopgebied. Dat was Chevalier die tegen de vlakte werd geholpen. En als ik zo kijk, ja, dan is het eigenlijk al feestvieren in de middencirkel voor de mannen helemaal in het zwart met witte kousen, de spelers van RKC Waalwijk. Want een 2-0 uitoverwinning op Heerenveen is knap. Laten we de vrije trap in de slotseconde van deze wedstrijd nog maar even meenemen, want van de drie minuten extra tijd zijn er 2,5 verstreken. Een vrije trap. En ik denk dat Teddy Chevalier Waar jij nog graag even een doelpuntje mee wil pikken. Want die staat achter de bal. Daar komt de vrije trap. Maar dan heeft hij drie punten als hij aan het was. Want hij schiet de bal over het doel. Hoog over het doel van Brian van der Bussen. Ik kijk naar Ed Jansen, de scheidsrechter die het niet moeilijk heeft gehad. Eén gele kaart. Voor Tanane, hij fluit nu af en een enorm fluitconcert van de overgebleven Heerenveen-supporters. Gebeurt niet vaak, maar kan me voorstellen, want Heerenveen speelde bedroevend. En RKC viert feest midden op het veld, want wint door twee doelpunten van Jozef met 2-0. Van Herenveen uit. De tweede helft bij het basketbal, Leidende Bos. 4,5 minuut gespeeld en Leiden staat op voorsprong, 44-40. Het is de eerste voorsprong van de wedstrijd. Een beetje hoog moet nu. Een Ellie proberen ze te doen. Maar met 44-40 doe je zoiets niet. Het loopt dus ook gelijk mis af. De Bos aan de andere kant. Kees Akerboom, is helft, nul punten. Gaat nu omhoog. Mist de bal. Die gaat over de achterlijn via een medespeler van Kees Akerboom. Je voelt het momentum in de 5 mei al een beetje veranderen. Was De Bos de eerste helft beter? Maar wisten ze niet echt afstand te nemen? Dat is dat nu de eerste paar minuten van de tweede helft het geval? Leiden is beter, maar 44-40 is natuurlijk geen serieus gat. Maar je, je voelt gewoon dat Leiden anders op het veld staat. Toon van Helft zal in de rust duidelijk hebben gewezen waar het mankement van de bos zit. En dat is onder de ring. Ga inside. En dat doet uh, Leiden heel goed. En nu wordt er een fout gemaakt aan de andere kant van de bal af. Kees Akerboom loopt door op Ros Beckering. Werther de Jong die had de bal. Hij had dus acht punten net voor de rust op rij. Hij had ook de eerste twee punten eh, direct na de rust. Waardoor eh, Leiden voor het eerst op voorsprong kwam. Van 33, 33, 35, 33. Die Werther de Jong samen met Arvin Slachter trekken toch echt de kar bij Leiden. We hebben een schepje bovenop gedaan. gaan echt op de grens. En dat, is, eh, nou ja, dat moet ik dan maar zeggen met mijn Nederlandse paspoort. Het is goed om te zien dat Nederlanders dat doen. Aan de andere kant bij de mos Ralf de Pachter. Die is nieuw. De jongen van de 21 die, als ik de technisch directeur van de bos mag geloven, op zijn knieën naar de bos kwam om daar te mogen spelen. Hij krijgt veel speeltijd omdat Peter van Paas afwezig is en die de pachter heeft een hele aardige rol. Nu ook zit hij er weer tussen, zodat Bekkering er niet bij kan. Het is een hele energieke jongen uit het Nederlands team onder 20 jaar. Ik zeg ik er nog maar bij, wat dus niet meer bestaat. Ja, de wedstrijd hangt een beetje nu, want er wordt wel goed verdedigd. De bal ging over de achterlijn. De bos heeft de bal nog iets minder dan vijf minuten tot het einde derde kwart. stand leiden den bosch 44-40 en wij gaan weer terug naar het voetbal het is rust bij Groningen aan zet ruststand daar 0-0 Ajax won met 2-0 van VVV beide doelpunten vielen na rust waren van Boerichter en Hoesen die zijn competitiedebuut maakten de laatste Ajax ziet die bij zijn competitiedebuut scoorde was Davy Klaassen, vorig jaar eh, 27 november tegen NEC Peknak werd 2-0... door goals naar rust van Reniers en Afdic. En eh, Heerdeveen RKC werd 0-2. Twee goals van Jozefson. Eén voor en één naar rust. En dan ADO-PSV. Dat werd 1-6. Zes verschillende doelpuntenmakers van PSV. Narsing, Strootman, Mertens, Wijnaldum... De Rijk en Engelaar. En daartussendoor zat er één... De, bij een 0-4 stand van Vicento... van ADO Den Haag. Het was dus een pijnlijke nederlaag... voor de trainer van ADO, Maurice Stijn. Er was vandaag... Gewoon geen hou aan. Nee, ik denk dat, uh, dat je PSV echt alle credits moet geven... vanavond hoe goed zij gespeeld hebben. Om de aanvoering van, uh, in mijn ogen, een geweldige Van Bommel... die die ploeg op sleeptouw nam. En, uh, ja... Uh... Het enige verwijt wat ik mijn ploeg kan geven, ik vind, verliezen vind ik niet zo heel erg. Tuurlijk, je wil, je wil niet verliezen maar tegen een zeker het kwalitatief denk ik, beste ploeg van Nederland. Ik vind alleen dat we, dat we heel slap aan de wedstrijd begonnen. We hebben hier heel veel ploegen heel moeilijk gemaakt. Dat wilden we PSV ook. Maar we kunnen binnen twee minuten al met 2-0 En dat, dat is wel verwijt wat ik uh, mijn ploeg en ook mezelf misschien wel achteraf moet geven. Dat het toch uh, vanaf het begin af aan uh, ja, was het eenrichtingsverkeer. En dat, uh, ja, dat vind ik wel jammer. Dat is gek eigenlijk, want ik kan me voorstellen dat je trainer juist zegt... probeer in de duels te komen en win het op, uh, ja, op kracht. Ja, dat hebben we ook gedaan. We hebben, we hebben er volop op getraind. En alleen maar daar de nadruk op gelegd dat we in de duels moesten komen. Ze hadden een paar jongens die twijfelachtig waren. Nou, dan moet je dus vanuit je duel spelen. Daar moeten wij het ook van hebben tegen zo'n ploeg. Ja, en, ja Meer als dat kunnen wij vanaf de kant en, en vooraf niet, niet, niet, niet meegeven. Maar goed, je doet het als team. En dan ga je toch kijken waarom we ja, binnen twee minuten al 200% kansen weggeven. Dus dat, uh, dat heb ik mijn ploeg ook in de rust verweten. En, maar goed, bij 0-3 in de rust is het natuurlijk een kansloze missie. En dan uh, haal ik in ieder geval wat jongens eraf die die gele kaart hebben gehad... om de schade niet nog uh, groter te maken. En uh, ja, dan, uh, dan is het zoals het is nu. Voor een ploeg die in de tweede helft misschien probeert de schade enigszins beperkt te houden... Uh, uh, maken jullie wel wat fouten? Ja, dat is zonde. Ik bedoel, de 4-0 die geef je ook zo weg. En uh, dan, dan maak je ze helemaal sterk. Maar uh, ja, dit was gewoon uh, van onze kant een, een hele, hele... Matige wedstrijd, maar nogmaals, ja, zij dwongen ons ook tot fouten te maken. En, uh, de PSV uh, is, is met, met uitstek de beste ploeg die we tot nu toe tegenover ons hebben gehad. Voor jou kampioenskandidaat nummer 1. Ja, maar dat was het voor het seizoen al. Met, met zo'n zo ploeg en zo'n coach uh, is dat voor mij geen enkele discussie. Alleen, uh, ja, wij hebben, <laughs> is heel duidelijk, een aantal klassen te groot voor ons. Maar nogmaals, we hebben ja, ik denk, toch in de eerste helft uh, is het te weinig pijn kunnen doen. En dat was Maurice Stijn, de trainer van ADO, dat dus met 6-1 verloor van PSV. En dan denk je, nou, daar zal PSV wel tevreden mee zijn, maar dik advocaat niet hoor, niet helemaal althans. Dat merkte Jeroen Elsoff en hij stelde daarom de volgende vraag. Hoe is het met je hand? Bij hand? Ja, volgens mij sloeg je ergens rond de 4-0 bijna je eigen dugout in drieën. Ja, dat hadden we 5-0 moeten maken. Voor 5-0 hadden we een mooie, 6-0 vind ik ook mooi, dan weer 6-1. Maar ja, we kregen toen op dat moment een paar aardige kansen, dan je ze maken. Ja, en dan, en dan ga je wat slapper spelen, dan maak ik het niet. Maar oké, okay. wat ik net al zei, ik niet zo dit oplet. Ja, het zegt wel iets over wat je van je ploeg eist. Ja, dat is ook de reden waarvoor we ook zoveel goals maken. We moeten niet uh, gemakkelijk worden, we moeten tot de uiterste gaan. En we uh, proberen die wedstrijd uit te spelen met, met zoveel mogelijk goals. En zo min mogelijk tegen. En uh, nogmaals, het was natuurlijk uh, wel aardig om te zien wat ze vandaag lieten zien in ploeg. Ja, ik heb het je eerder gevraagd bij andere grote overwinningen. Uh, maar was dit nou het beste van wat je hebt gezien tot nu toe? Of is het uh, moeilijk? Nou, ik, ik vond de eerste al wel heel, heel, heel sterk. Heel veel bewegingen. Eén één, één keer raken. En, uh, veel kansen ook. Dus uh, ja, we deden het goed vandaag. Vind je dat ze ook aan het uitstralen zijn van tegen ons valt niets te halen? Ja. Die indruk krijg ik namelijk wel. Ja. Ja, het is toch een redelijk uitgebalanceerd elftal. En dan zie je ook als de jongens die erin komen, die, die, die gaan gewoon simpel mee. En dat is natuurlijk ook belangrijk. En uh, ja, Dat moet een kracht van een team zijn... als je niet afhankelijk bent van elf spelers. Er is nog iets wat me opvalt. Um, wat er misschien meer en meer aan zit te komen. Dat, dat gaat natuurlijk ook als je veel doelpunten maakt. maken. Maar ik zie uh, af en toe tijdens de wedstrijd ook spelers een beetje lachen. Uh, er straalt plezier vanaf. Is dat voor jou belangrijk? Nou, plezier is altijd belangrijk. En, uh, maar dat zie ik ook op de training. Kijk, wat ik nu zie, zie ik ook op de training. De strijd, de beweging, het initiatieven nemen. Moeten lopen, moeten werken. Zowel naar voren als naar achteren. Want ze doen allemaal mee. Ja, dat zie je ook terug. En, en als je dat in de Westerse ziet, ja, dat is alleen maar een, een pluspunt. En dat daar plezier bij komt, vind ik zelf heel belangrijk, ja. Tot 11 uur. NOS langs de lijn. Hoe is het met je hand? Met mijn hand... you should be dancing. Ado tegen PSV werd 1-6. De keeper van Ado, Gino Coutinho, moest de bal dus zes keer uit het doel halen. Ja, we, we vragen bijna iedere week, maar was dit nu het beste? Dit is de verkeerde? Dit is de verkeerde, wordt ermee geroepen. Uh, Jeroen Elshoff praat eerst met Timmy Rijk, die tegen zijn oude club scoorde. Ja, we, we vragen bijna iedere week, maar was dit nu het beste tot nu toe van jullie kant? Ja, we, we hebben sowieso goed gespeeld en uh, ik denk dat het voetbal steeds beter wordt en uh, dat iedereen meer aan elkaar gewend uh, wordt ook. Dus dat is heel belangrijk. Ook voor, uh, ja, we spelen met veel jonge gasten en uh, ook de ervaring van uh, Orlando en uh, van Mark is heel belangrijk. Alleen ja, wij willen dat uh, in nog meer doelpunt uh, brengen. Dat, uh, dat lukt niet, maar ja, als je met 6-1 wint is dat wel uh, hartstikke mooi natuurlijk. In hoeverre was jouw rol belangrijk vanavond ook in de voorbereiding? Want jullie gaven vanaf de eerste seconde aan dat er uh, niets te halen viel. En jullie lieten ze ook niet in de duels komen. Wat hier, en dat, dat weet juist een ander, erg belangrijk is. Nou ja, we weten hoe de we daarna zeker thuis wil spelen. We willen verzorgd voetbal brengen. Maar ook met een, uh, een pressing naar voren. En uh, daar hebben wij goed op ingespeeld uh, door de bal te laten gaan. En uh, ja, proberen zo snel mogelijk te scoren. En dat is volgens ons uh, heel goed gelukt. We constateerden ook dat er steeds meer en meer uh, spelplezier bij jullie insluipt. Voelen jullie dat ook zo? Ja, natuurlijk. maar dat is ook omdat we zoveel mogelijk met dezelfde elf proberen te spelen. En ik denk, eh, je niet alleen op, op de wedstrijd, maar ook op trainingen, zie je dat eh, zowel bij de eerste elf als bij de, ja, alle jongens, 18 tot 25 spelers, graag willen voetballen, graag willen laten zien dat ze in het eerste willen spelen. En dan krijg je ook zulke soort wedstrijden natuurlijk. Je prikt nog een doelpunt mee en je juicht niet, ja, dat zien we tegenwoordig meer. Nou ja, ik vind het ik vind niet, niet zo... Ja, natuurlijk was ik blij dat ik scoorde. Alleen ja, ik heb hier een fantastische tijd meegemaakt. Ik heb alles meegemaakt uh, van uh, ja, vechten voor degradatie tot de uh, play-offs winnen voor uh, Europa League. Dus ja, ik vond dat ik dat niet kon maken. En uh, ja, ten opzichte van de mensen die mij hier alles ja, gegund hebben. En ook dat ik uh, van hier uh, van Feyenoord kwam en dan hier 2,5 jaar... Uh ja, maar goed heb ik kunnen ontwikkelen met, uh, met PSV. Tot gevolg. Timothy hij maakte de vijfde goal voor PSV dat met 6-1 van Ado won. En ik zei al, Gino Coutinho, de keeper van Ado, moest de bal dus 6 keer uit het net halen. Ja, ze zeggen vaak dat is een, een nachtmerrie, zo'n avond voor een keeper. Heb je het ook zo beleefd vanavond of niet? Uh, ja, een nachtmerrie, het is gewoon een mindere avond en, uh, voor, uh, voor, de hele, voor de hele ploeg en uh, ook, ook ikzelf. Het was geen houden aan eigenlijk hè? Uh, nee, ja. De manier waarop, uh, waarop we het deden, op die manier niet, nee. Uh, want uh, het gaat eigenlijk in de eerste minuut al mis. Uh, ik neem aan dat jullie de bedoeling hadden om uh, vol op de strijd aan te gaan. Hoe, hoe kan dat dan? Uh, ja, een beetje onoplettendheid, denk ik. Uh, ik denk geen scherpte. De tegen PSV zal dat niet mogen, maar ja, uh, het is wel iets wat je van tevoren afspreekt en dat, uh, dat gebeurt op dat moment niet. Ja, want de vraag is altijd, waren zij nou zo goed of, of waren jullie zo slecht? Ja, zij zijn heel goed, maar wij waren vandaag ook echt, echt niet goed genoeg. Uh, in ieder geval niet uh, wat we kunnen brengen. Dan ja, willen jullie de schade, uh, denk ik, beperken naar rust. Um, vind je het dan wel vervelend dat jullie eigenlijk fouten maken? Waarop, want jullie geven de doelpunten wel heel erg makkelijk weg, hè? Ja, klopt. Ja, dat is ook zeker een, een punt uh, ja, wat vanavond gewoon uh, zeker niet, uh, niet goed was. Uh, eigenlijk heel slecht. Sluit het dan dan in of is, is dat gewoon niet te bevatten? Um, ja... Ja, niet te bevatten, denk ik. Ik bedoel, ja, het is moeilijk uit te leggen, maar uh, ja, het zijn wel uh, een paar individuele fouten. En, uh, en uh, ja, ook, ook gewoon een paar balletjes die misschien net lekker vallen voor hun, maar het was, gewoon, uh, het was gewoon niet goed. Ik zag een statistiek dat je in je periode bij PSV, lang geleden, meer dan tien jaar volgens mij, vier keer op doel had gestaan en vier keer de nul hield. Nou, daar heb je vanavond al helemaal van kunnen dromen, hè? Ja, ja, ja, inderdaad. Ja, helaas wel. Doe dat hier nog wat tegen je oude club, of is dat uh, ja, vergane glorie? Nou, nee, natuurlijk is het altijd wel speciaal. Ik bedoel, het is wel uh, ja, oude club. Je hebt er heel lang gespeeld, dat zit wel in je hart natuurlijk. Maar ja, het is wel gewoon een wedstrijd die we gewoon winnen. Gino Coutinho, de man van ADO als laatste sluitpost. We gaan eens kijken bij Groningen AZ. Uh, daar zijn ze de tweede helft begonnen. Heb je nog kansen gezien, Henk Kok? Nou, het is echt ongelooflijk. Deze wedstrijd verdient zo langzamerhand het stempel. De wedstrijd van de gemiste kansen. We hebben twee minuten gespeeld in de tweede helft. Gorten, de linker verdediger van AZ, dacht even een trucje uit te halen. Het mag de ons door te halen. Maar dat mislukte en Schert die kreeg een open kans. Maar hij benutte deze kans niet van Esteban was. de doelman van AZ. En die wist het schot van Schert een open kans. Gewoon toch te keren en in een tegenaanval, Valkenburg. Valkenburg wat egoïstisch kwam door over de linkerkant van het veld. Er liepen twee spelers aan zijn rechterhand, liepen helemaal vrij. Altidoor was er een van, Beers was er een van. Maar Valkenburg dacht de doelman van, Luz, van FC Groen, Luciano, te verschalken. Die dacht natuurlijk van, die Luciano denkt dat ik mag spelen op Altidoor. Dat doe ik lekker niet, ik ga zelf lekker schieten. doet Valkenburg dan. Ja, en er wordt die bal gestopt door uh, Luciano. Nou, ik denk dat Gert-Jan van Beek zo langzamerhand gek moet worden van de gemiste kansen. Maar zijn collega Maas komt ook van Oh, Groningen heeft twee, drie open kansen gehad. De bal ter hoogte van de middencirkel. Het is uh, Schert die er vandoor gaat. Moet die bal even onder controle brengen. Wordt op de huid gezeten. Door onder meer uh, Gorter en uh, Viergever. En wie komt er als overwinner uit te voorschijn? In elk geval AZ. van er wordt een overtreding uh, begaan door uh, Kieftenbelt op uh, Valkenburg. Valkenburg is juist dus een hele goede uh, kans. Misten. Nou, je moet niet zeuren en niet oude hoeren, zal Weegreep wel tegen Kief de Belt zeggen. Van, hij grijpt even naar zijn borstzak, maar dan houdt de gele kaart toch gewoon op zak. Wordt nog steeds weer geproken. Niet al te lang praten, scheidsrechter. Je moet iets doen of je moet niks doen. In elk geval niet met woorden allerlei sussen en niet in discussie gaan. Dat doet Weger even wel. Nu is die vrije schop dan eindelijk genomen op de helft van AZ. 4 geven. Hij heeft een break gespeeld naar Reinen. Reinen weer in de breedte naar de rechterkant, naar Marcellus. Marcellus kiest voor een hele diepe bal richting Berens, maar Berens kan de bal niet nemen. Meenemen. Er wordt goed ingegrepen door Burnet, de Burnett, de linker verdediger van Groningen. We zijn al eens over de zijlijn gegaan. En dan gaat AZ ingooien. AZ wat gewoon goed voetbal. Maar ja, de hoofdzaak. Die vergeten ze gewoon doelpunten te maken. Groningen heeft ook de kansen gehad, maar AZ vele kansen meer. Van, ik denk dat AZ wel zes, zeven kansen heeft gehad. Zeven, zeer zeker. En Groningen twee of drie. Er is een overtreding begaan door een speler van AZ. En dan mag in dit geval het is Berens die de overtreding heeft begaan. dan er mag Groningen een vrije schop gaan nemen. Nou, Weger even die kijkt even wat er allemaal aan de hand is. De speler van Groningen in dit geval is het Brunet. Die blijft daar nog een beetje liggen. Zo meteen dus een vrije schop, maar voorlopig ligt het spel even stil. Bijna vijf minuten gevoetbald in de tweede helft. Het is bijna onmogelijk, maar 0-0. De basketbal is van Leiden waar de tweede helft goed begonnen tegen Den Bosch. Leon. En dat deden ze ook echt goed. Ze hielden Den Bosch zes minuten van scoren af. En daarna had Den Bosch nog één vrije worp en één veldscore. En als je dat dan hoort, dan denk je het verschil zal enorm zijn. Maar het is maar 48-43. Omdat Den Bosch dan wel redelijk verdedigt. En Leiden af en toe domme dingen doet. Het betekent dus dat we met een, ja, een, een spannende wedstrijd die slotfase ingaan. Want vijf punten met nog 10 minuten basketbal is helemaal niets. Zeker niet omdat Den Bosch de bal krijgt. Ik vraag me wel een beetje af of het op het veld allemaal goed blijft gaan. Want het is echt een stevige partij, basketbal. Het is niet altijd even goed, maar beide teams verdedigen enorm, echt enorm hard. Nu probeert voor Den Bos iemand de score te maken. Die wordt al geblokt. En doet Hilleman alsof hij geraakt wordt. Ja, het, het publiek reageert daarop. De scheidsrechters reageren op het publiek. Het is één grote interactie in die kleine 5 mei hal met 12, 1300 man. Soms ook een tikje emotioneel. En het basketbal. Oh, lekker stevig. Goede partij, basketbal. Dat zien we graag. Wertie de Jong gaat omhoog. Gooit de bal naar de ring en die gaat erin. Mooie actie van Wertie de Jong. Die een schijnbeweging maakt en dan de bal onderhands omhoog gooit. 50-43. 7 punten verschil. En het voordeel van Leiden. Dat eigenlijk moet winnen om het verschil op de ranglijst niet te groot te maken. Want de bos heeft acht wedstrijden gespeeld en nog geen één verloren. Leiden heeft er evenveel gespeeld, maar wel al twee duels verloren. En uh, De concurrent Groningen, hoor ik zojuist, heeft verloren in Weert. Dat is heel verrassend. Want Weert is echt een onderdeurtje in de Nederlandse Eredivisie. Uh, in ieder geval op de ranglijst. En uh, dat Groningen daar zou verliezen, dat had niemand verwacht. En dan kan Leiden uh, goede zaken doen als ze hier winnen. Uh, afstand nemen van Groningen en dichterbij Den Bosch komen. Wessels nu omhoog voor een jumper. Bal gaat mis. Rebound voor Den Bosch. Carter onder de ring. Die moet er buiten passen, maar er wordt een fout op hem gemaakt. Zegt de scheidsrechter door uh, Karazi. En dat is uh, ja, een speler die van de bank komt die kerrassie. Het verschil in deze wedstrijd is dat Den Bos inside heel weinig te vertellen heeft. Weinig inside kan gaan. Dat heeft ook te maken met gemis van Van Paassen. Leiden doet dat beter. Dat staat daarom denk ik terecht voor. Nog iets meer dan 9 minuten in deze wedstrijd tussen Leiden en Den Bos 50-43. Van Groningen gingen we naar Leiden. En nu weer terug naar Groningen. Henk Kok. Ja, na zet drukt FC Groningen in de verdediging. De bal is wel zwaar bij Rijnen, maar die speelt hem in de breedte naar Marcellus. En Marcellus speelt hem even weer terug naar Rijnen. Dan in de breedte naar 4 geven, nog steeds op de eigen speelhelft vier geven gaat aan de middenlijn over. Die kiest voor een paas. Dag voor een paas te kiezen op Valkenburg, die vanuit het centrum naar de zijkant kwam, maar de paas was niet zuiver. Groningen dan in de breedte in de verdediging. Bal in de voeten gespeeld van Kwakman. Kwakman werd meteen onder druk gezet door Berghuis. Maar toch kwam Kwakman goed uit De bal komt niet echt aan door goed ingrijpen van Marcellus. Nu is het Berghuis. Berghuis probeert die bal vrij te spelen op de rand van een 16 meter gebied. Heeft die bal wel afgespeeld, maar een misverstand. Communicatie, stoornis tussen Maher en tussen Berghuis. En dan een overtreding is er begaan door... Wie was dat? De Schotter die een overtreding heeft begaan op De Leeuw. En dan mag Groningen dan een vrije schop gaan nemen. Voor overtreding was dat van Schotter op De Leeuw. Maar Weger heeft houden er gewoon op zak. Vrije schop is snel genomen. Van Dijk heeft nu in de breedte gespeeld naar Kwakman. Kwakman dan weer in de zoete van Zeefuik. En Zeefuik onmiddellijk tussen een tweetal verdedigers in. Heel ver van zijn eigen doel af. Zeefuik ter hoogte van de middenlijn. Daar heeft Zeefuik eigenlijk helemaal niks te zoeken. Hij moet gewoon in de punt van de aanval staan... Dat ziet Maas kan ook graag zeven uit met de rug naar de goal toe. Hem in de voeten aanspelen en dan kan de middenveld gewoon aansluiten. Nu is Groningen de bal alweer kwijt en wordt de bal achterin de rond gespeeld bij AZ. Het is een Vier geven dan in de breedte naar Gorten. En Gert-Jan van Beek had van tevoren gezegd we gaan vol op de aanval voetballen. Dat heeft AZ zeer zeker gedaan in deze wedstrijd. Maar ontbreekt nog steeds aan doelpunten. Gorten dan even terug naar Estiban. Is de bal in de breedte weer naar uh, Marcellus? Alles wat Groningen is, loopt gewoon achter de bal aan. En uh, ja, Zet denkt natuurlijk vooruit. Kan op dit moment wel vooruit denken, maar er is te weinig beweging voorin. En derhalve wordt die bal dan weer teruggespeeld uh, naar 4 uh, En 4 die kijkt weer in de diepte, dan wel een lange bal. Nou, ik kijk eens naar het scorebord. 53, 54 minuten gevoetbald. En het wachten is nog steeds op doelpunten in een aantrekkelijke wedstrijd. Er was vorige maand een uh, Russische schaatser, Sergei Lizin. Die verraste iedereen door. Uh op de 10 kilometer 34 seconden van zijn beste tijd af te halen. Nou, nu is duidelijk waarom dat uh, zo makkelijk kon. Hij had EPO genomen hè, en hij werd dus positief getest. En als ook de beestaal van Lysian positief is... dan mist hij de Olympische Spelen in eigen land. Want dan wordt hij voor twee jaar geschorst. ADO-PSV werd 1-6, Heerenveen RKC 0-2, Peknak 2-0... en Ajax-VVV 2-0 en Groningen AZ is bezig. Het is 0-0 nog. En Sport op Radio 1. De Eredivisie morgen. de NEC. Met Fritsen in de perstribune En de slotfase in Langs de Lijn. Met een mooie beweging en dan in het zijnet. Utrecht 20. Ziet er bijna een eigen doof. Dan wordt hij van de lijn gehaald. hem Willem 2. Dan gaat Feyenoord in de aanval. Publiek gaat meteen weer staan. En om half 5. Raakles Roda. Wegdraaien. Inschieten 1-0. En ook Wereldbeker Schaatsen en Hockey. NOS Langs de Lijn morgen om 2 uur. Radio 1.